Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie weet nog steeds niet zeker uit welk land de man komt... die vastzit voor de dood van Lisa uit Apkoude. Waarschijnlijk Nigeria, maar de verdachte heeft geen papieren bij zich. Wel is duidelijk dat hij drie maanden langer blijft vastzitten. Dat is vandaag bepaald. Naast de dood van Lisa wordt hij ook verdacht van een ernstig seksueel misdrijf in Amsterdam. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft aangifte gedaan tegen de eigenaar van de ingestorte Wilhelminatoren. Dat monument zakte in maart plotseling in elkaar. Volgens de burgemeester liet de eigenaar te weinig onderhoud uitvoeren en is dat strafbaar. Het instorten van de Wilhelminatoren gebeurde 's ochtends vroeg toen er niemand was. De burgemeester zegt dat er tientallen slachtoffers waren gevallen als het overdag was gebeurd. Opnieuw gedoe bij NSC. Nicolien van Froonoven gaat weg bij de partij en uit de politiek. Ze stond op plek 2 van de kandidatenlijst, maar de leden vonden dat ze lager op de lijst moest staan. Dat ziet ze als duidelijk signaal om haar spullen te pakken. Politiek verslaggever Rob Bolsius zegt dat het een hele moeizame verkiezingscampagne is voor NSC. Ze weten zelf ook wel dat het niet gaat leiden weer tot zo'n 20 zetels... maar ze hopen toch minimaal twee, misschien wel iets meer zetels te halen om van daaruit verder te bouwen. Maar dat Nicolien van Vroonover van vandaag vertrekt laat ook zien dat de gifbeker daar nog niet leeg is. En elke eerste maandag van de maand om 12 uur s middags hoor je een hoop lawaai buiten. Dan wordt het luchtalarm natuurlijk getest. Vandaag was het weer zover, maar dit keer was er meer herrie dan normaal... Op verschillende plekken in het land gingen mensen naar buiten om op pannen en potten te slaan. Die vinden dat het kabinet strenger moet zijn voor Israël. Verslaggever Mathijs van der Wiel was bij een theaterbedrijf in Utrecht waar ze meededen aan het protest. Wat zou u willen dat er nu gebeurde? Dat ze maatregelen nemen, dat ze stoppen met de overleggen. We moeten nu gewoon, bij lopen een stukje Ja, binnen, het is veel geluid. Uh, dat ze nu uh, ingrijpen en dat ze iets gaan doen. Uh, dat gepraat in Europa, met elkaar overleggen over woorden. Elke seconde, elke uur, elke dag telt, dus er moet nu iets gebeuren. Het weer, vanavond zijn er opklaringen. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, gemixt van zon en wolken. Later mogelijk een buitje. Het wordt 22 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Er zitten twintig brommende autootjes ergens op een circuit verstopt. Die gaan morgen allemaal in actie komen. Dit is 3 12 Noord-Holland Vloedgolf met Alternative FM... En we beginnen met dit hele fijne nummer. deze. Dat heeft alles te maken dat het vandaag de verjaardag geweest zou zijn van Ramonster. Ramon van Geitenbeke. De frontman van de hoefs. Die helaas al niet meer onder ons is. Want vorig jaar is hij ons ontvallen. Maar vandaag was het eigenlijk zijn verjaardag. En dus moeten we dat in ere houden. Hoefs trapte dit af met so many questions. Dit is de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van augustus. En jawel... We hebben sinds eind mei weer live muziek. Ja, het is weer niet te geloven. Maar zo lang heeft het geduurd. Ja, want er is er één. Die is vrijwilliger. Stand voor vrijwilliger van het jaar. En daar bouwen we tegenwoordig op. Maar ja, die is uh, steeds. bij de laatste donderdag uh, van de maand uh, is hij verhinderd. Dus dan moeten we wat anders verzinnen met die 3 voor 12. Noorder ons Maar vandaag. En ook over vier weken mensen kan hij weer. Dus uh, we hebben uh, dus uh, live muziek in deze uitzending. En over vier weken hebben we er ook één. En dat is van de week ook rondgekomen. Want Nina Lin gaat die uh, verzorgen. Dus de volgende uh, editie in september is met Nina Lin. Dat uh, is dan bij deze gezegd. Wat gaan wij doen? Natuurlijk een greep uit alle releases van de afgelopen maand. En uh, natuurlijk ook uh, de meest recente en nieuwe releases. Want die zijn er ook. En uh, we hebben een uh, live muziek hier van Claire Linterlof. en Waarom zei ik net voor deze uitzending... Dat ene Maarten Verduin van RPL Woerden daar een stempel op drukt. Nou, uh, die Claire Linterlo, die is daar geweest. Datzelfde geldt ook voor de gast, maar dan weer in een reguliere Alternative FM van de uh, komende twee weken. Dus over twee weken weer uh, live muziek. Maar dan met Shoe, die uh, komt ook en die heeft daar ook opgetreden. En die Nina Lin, ja, geloof het of niet, maar ook die is daar geweest. Dus uh, het zijn uh, de komende uh, weken, de komende tijd, uh, de Maarten Verduin weken bij uh, Alternative FM. Maar goed, dat is een collega die op de zaterdagmiddag... hij schijnt nu op hetzelfde tijdslot ook ergens met een programma bezig te zijn. Dus dat is wel heel erg opvallend. Maar goed, dat één. En we hebben natuurlijk ook nog een gesprek, dat is twee... met niemand minder dan Robert-Jan van Dijk van Steenkoud. Want die hebben niet zo lang geleden nog een album uitgebracht... na 15 jaar een debuutalbum, De Aard van het Beest. Maar dat ga je pas veel later horen. Uh, muziek is er natuurlijk van de afgelopen maand en uh, daar gaan we mee verder. Dit is Reverie en Dark Eyes. het zelf bedroom indie. Deze Floris Kegel. En hij uh, komt ook hier uit de buurt. Want hij komt uit Haarlem. Want uh, dit programma, dat, uh, lieve mensen, dat wordt uh, gemaakt in Zandvoort. En deze Floris Kegel heeft al wat op zijn naam staan. En dit was het meest recente wat hij heeft uitgebracht. For Nothing in My Stomach. En daar zit ook nog een videoclip bij. De hoorde je referee. Een band die onder meer is... Um, te zien geweest uh, tijdens de popronde van 2024. En die popronde uh, gaat volgende maand alweer van start. Dus uh, ja, zo snel kan het weer gaan. En het festivalseizoen is ten einde. En de popronde komt eraan. En dan zou collega Willem de Waard van een ander radioprogramma zeggen... bij Radio Kapelle. Het gaat moeiteloos in één adem door. Nou, dat is denk ik ook wel het uh, geval. Uh, ook een videorelease, maar die komt op uh, 2 september uit. Maar de single, die komt morgen en die mogen we vanavond ook laten horen. Dat is uh, de, Nederlandstalige, de nieuwe Nederlandstalige single van Sterren Naka. En het nummer dat heet Reset. Kijk ik kom aan het ene gaat ik. nu is niemand meer.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 Hoog hoog, hoog, hoog, steeds hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog steeds hoog, hoog, hoog, en vlieg nooit meer down. down. Gooi jezelf in de lucht en zet die paus, paus. Gooi jezelf in de lucht, we gaan nooit meer terug, we gaan nooit meer down. down. Gooi jezelf in de lucht en zet die paus, paus. We gaan alleen Deelsman, yes, stilstaat nooit. Kijk geen raps, speel alleen quotes. Ze tillen me omhoog, ik was in de duikpool. Creëer mijn eigen PO's en we killen ikko. Zeg het met chest, want de filling is tijdloos. We killen de live show, no limit of Weet dat mijn tijd komt, we tikken de tijd van. Live has diam, um. zei ik mij soms. Ik word niet ijder ervan, we meiden de rij, want we glijden er langs. Vintage Ren, zie Mike in mijn hand. in de longen uit mijn lijf, voor 500 man. Blauwe kamelen, gele pekers, roze. Olifant, feestje. het strijders, heerlijke lijfjes. De hetjes, de heertjes, laat je verleiden.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 aan overhoog kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht. Met ons. Heel mens was dit met Rens Weijenborg, bekend van Rens hier en Ome En dat uh, nummer dat heet uh, Vlieg, uh, dat heeft hij niet zo lang uh, geleden uitgebracht, uh, de afgelopen maand zelfs. Uh, was dit de nieuwe single? En de bedoeling is dat wij nog meer uh, materiaal van Phil tegemoet mogen zien. En horen, vooral. Want dat uh, laatste is natuurlijk uh, zijn handelsmerk. Uh, hij is ook uh, actief met Jong Volwassen. Dat is niet jungvolwassen, Volwassen, want uh, er is nog een tweede. Uh, ja, er is nog een tweede act. Die ook bijna dezelfde naam heeft. Maar het klinkt weer net weer ietsje anders. Maar deze Phil uh, is uh, daar ook uh, bij betrokken. En hoe het daarbij staat, ja, dat hebben we hem nog niet echt helemaal uitgebreid naar lopen vragen. Daarvoor hoorde je Sterren Nakka met haar nieuwe single en dat nummer dat heet Reset. We blijven nog een beetje in de Nederlandstalige hoek. Dit is Annabel en het laatste nummer wat zij heeft uitgebracht dat heet Schrijf het in de lucht.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 Zie ik alles wat ik wil? Ik voel het is dicht bij me. Staat al geschreven in de lucht.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 Zit het aan het ombijt? en praten over bars, Venus en Mars Alle mensen in de kosmos, ze weten ervan Ik kan praten over alles wat er leeft in mijn hart Ik kan praten over hippo, want daar weet ik wat van Ik kan praten over jonko over de verslaving. Ik kan praten over OV en over de verdraging Ja, ik kan praten over vaderschap Ik kan praten over liefde en praten over verlatingsangst Ik kan praten over Amsterdam, Nijnsdag Maar dan liever over Zuidoost dan de Zuidas Anyway, ik kan praten over alles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 ik kan over beats, praten over beats. En als het moet, kan ik zelfs praten over niets. Ik kan praten over wil en juist, maar ik hou het heel. Ik kan praten over praten wat ik wil, maar ik praat niet veel. Soms gooit deze lieve dingen op de boy die ik niet kan verdragen. Gelukkig kan ik praten. Er zitten middels 16 bars in 24 uur. Zo veel dakjes en toch gauw, ik kan in de buurt praten. Ik kan praten... Aller... Nederlandstalige hiphop met uh, flinke dosis rap. Blitz was het naam. Praten is het uh, nummer wat hij gemaakt heeft. En Annabel schrijf het in de lucht. Heb je daarvoor uh, gehoord? Uh, aangezien dit in zand uh, wordt uitgezonden, dit uh, programma en gemaakt ook. Ja, hebben wij natuurlijk ook een stel dorpsgenoten die dat ook uh, heel erg goed kunnen? Want die hebben een platencontract bij een uh, topnotch. Nou, en dat zijn dit twee talen. Ze voelen zich beledigd met, met, met dingen die ik doe. Doe, doe, Met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn pik door dingen die ik doe. Met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, we maken ze ik zeg mijn wifi, je verprappen nou, we gaat dit naartoe. Zeg mijn wifi, je nou, gaat het naartoe. Hoe je me benadert, vind ik een beetje onbeschof. Je moet relaxen, wie ben jij je stel me even naar je voor? Ik zeg je van tevoren. Van mijn hart die is op slot, krijg je de sleutel van mijn hart, kan ik je linken aan de store? Show pe spray, ik laat het regenen, een splash. Ik kan die dingen voor je regelen. Ik ben met je wife en ik kan het voor je regelen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 in een foute situatie het is goed verloop ik krijg niet alleen boze maar ook goede oog ik ben geen patse lieve schat maar gooi mijn bloesje op Praat kwaliteit ga ergens anders maar je, je is beleid, toch met dingen die ik doe, doe doe met dingen die ik doe maar ik pak mijn peper met dingen die ik doe, doe doe met dingen die ik doe ze kunnen niet tegen we maken ze moe, moe ik zeg m'n wife je effe nou hoe gaat dit naartoe House, I think she's a failure, I'm not playing the combat. You take so far, what I've been making, so you're like so I'm not going to be a combat. So Striking me, attached to me, I'm bound. Panic, panic, I know it's pathetic. Distracting me to touching. <laughs> Red de Engel in nood, dat was Mandy Moore, vorige maand, 24 juli, heeft ze ons behoorlijk uit de brand geholpen. Door gewoon achterloos eigenlijk haast binnen te stappen. En ja, ook een songwriter die het op de fiets af kan. Net zoals Thomas de Jong, maar die doet het nu tegenwoordig met een auto vandaag. Ja, ja, ja dat heeft alles met die Dutch Grand Prix te maken die dit weekend plaatsvindt. Want op het moment dat wij dit uitzenden is het 28 augustus. En het is dus in Zandvoort, ja, dan uh, weet je het wel, uh, dan worden er, er dingen afgezet. En als je in een andere woonwijk uh, woont dan deze, dan moet je het spoor passeren via het station. Dat is een hele uitdaging, met al die uh, spoorlijnen, die zijn, uh, of die spoorwegovergangen, die zijn allemaal afgesloten. Goed, weer terug naar Wendy Moore, want uh, dit is de focusstrek. Uh, Tangled Wiring komt van de EP. Daarvoor... Mijn voormalige buurjongens, Siggy en Dins. En tegenwoordig hebben ze een andere BMW. Die hebben ze helemaal opgepimpt. En uh, tegenwoordig is het een groene BMW geworden. Dus ja, uh, de rode BMW is weg. Die hebben ze, geloof ik, uh, door de shredder heen gehaald. En dit is dan uh, de nieuwe. Uh, maar destijds uh, hebben ze nog steeds uh, gebruik gemaakt van die rode BMW. Ten tijde van dat nummer Dingen die ik doe. En dat komt van het album Op de Zeeweg je bekend hier in deze kontraaier. Maar goed, uh, we gaan uh, eventjes uh, verder... ...want uh, we gaan straks natuurlijk... ...en ze zijn al in de studio uh, aanwezig... ...naar Claire Lintelo luisteren... ...en ze heeft uh, gitarist Gijs van Dijk meegenomen. En uh, die uh, mensen zitten hier alvast... Uh, ...een beetje al te pingelen en uh, te tokkelen... ...dus dat uh, gaat uh, zo dadelijk allemaal plaatsvinden... Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek. En uh, dit is bijvoorbeeld eentje die afgelopen maand is uitgebracht. Uh, terug te vinden op Alternative VM, op de website uh, al daar. Uh, want ja, je moet af en toe ook bij 3 voor 12 Noord-Holland een beetje streng zijn. Het is wel zo van. Releases op de dag uh, aanleveren uh, is te laat. Je moet het een week of twee weken van tevoren eventjes uh, melden. Want dan uh, kunnen we er wat uh, mee. En die ging dus eigenlijk uh, via de Alternative VMW website. Maar dan zijn we niet zo moeilijk. Want dan uh, doen we het via de Instagram als bijdrager. En dan nodigen we 3 voor 12 Noord-Holland uit. Dat is net erg. Maar dan uh, verwijzen we wel naar de website van de Alternative BMW. Zo simpel is dat. Ja, het gaat tenslotte om de traffic. Hoe je dat dan krijgt, uh, maakt niet uit. En de dame die het overkwam was Nauta. En We hebben er ook uh, gesproken tijdens... De uitzending en dat uh, ging over de EP Standstill. En een van de nummers die ik uh, toen liet horen bij dat uh, gesprek is... If I Go Back. Just one too many punches that caused rage to turn into apathy. Well, I ask myself, where did my love go? Where did my life go? Is this all that's left over? Am I all that's left over? Am I the leftover? I'm just a leftover. From the what? What will I say? I'm sad I left, or I'm sad I stayed. think it's fooling you. What you do? What you do? a Thank you. Yeah, you. It's totally new, but it's not. It's from my perfect world. It's so next level. What you got? Is it coming? Daar reversen gooien. Zojuist daarvoor hoorde je Low Erics met Hard and Seek. Heeft alles weer te maken met die Grand Prix? En meer ten Nauta met If I Could Back. We gaan gauw verder, want we hebben nog uh, wat uh, materiaal liggen wat uh, gehoord dient te worden. En dit is Emma een van de nieuwe singles die afgelopen week is uitgebracht. Blaze in Between. Someone by my side despite the distance Seven years in voice notes between us Gone to dark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 Watch tomorrow, come around. If the future's just a rumor, we'll rewrite history somehow. De twee nummers achter elkaar en alleen met uh, Place in Between. En Daarachter hoorde je deze Blanco met Forever is Now. Was trouwens een van, uh, zo niet de eerste die wij hier hadden waarbij we een videoproductie mee hebben laten lopen. Deze Blanco. Ja. Was samen met Michel Tuyp, kan ik me nog herinneren. Het is ergens in 2023 geweest dat ze hier uh, toen uh, binnen zijn gekomen. Uh, maar dit is het uh, meest uh, recente werk, uh, Forever is now. Um, vorige week hadden we Roy de Smet samen met Jacob D. Edward in de studio. En dat had alles uh, te maken met uh, de feestweek, de kermisweek in de gemeente Volendam, Edam-Volendam. En toen zei Roy de Smet, ik ben politieke Dat had alles uh, te maken met de herhaling die uh, plaatsvindt. Want dat uh, vindt plaats op hetzelfde tijdslot als Roy zijn programma uh, presenteert. Roy draait door, hij is zelf ook muzikant. Daarom uit die uitzending van vorige week, toch een nummer, uh, Roy de Smet met uh, Lioness Song. I enter the lioness's kingdom and I fed from a feast in my afternoon break and I wish that there was more run off and hide deep in nature among green and orange leaves and we make way to the south and we lay our bodies down and now I know now I now I know how juvenile it was but a man must be allowed to dream and I still dream yes I still dream the yellow floor i had been with you before again another memory that escaped from its cage the door wasn't locked properly left open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 Yeah. Mm -hmm. The door wasn't locked properly You girl tell me please okay.